Dus waar hebben die bijvoorbeeld uitgevonden? Dat waren de Special Purpose vehicles. Uh, heb je daar iets van geleerd, Special Purpose? Wat heb je daarvan geleerd? Dat er, dat er, als er problemen zijn, dat er nu speciale entiteiten worden opgericht, dat er op... En wat te doen? Um om een vang te spelen als er iets zou gebeuren in het bankenstelsel. Ik, ik heb twee jaar geleden in een vang gehad, ik weet er niet zo veel meer over. Ja. Special Purpose Vehicles. Wat zijn die Special Purpose Vehicles? Dat zijn offshore vernootschapjes, van twee of drie man, met kapitaal niet. En daar is als een bank beslist van gaan speculeren op iets, dan kunnen ze desnoods de helft van hun kapitaal overzetten, dat is een special purpose vehicle, die dan eigenlijk de verkoper is van lucht, van gebakken lucht. Maar, dat kunnen, je kunt dus ook met de Basel iii akkoorden, je onmogelijk zien, hoeveel geld dat er gespeeld, Want, dat staat niet in de boek Special purpose vehicle, daar hebben ze iets op gevonden, dat dit ziet, uh, remote is. Dus dat wil zeggen, ze kunnen nooit failliet gaan. Dat is too big to Nee, ze kunnen niet failliet gaan. Daar staat dus één zo'n contract. zo'n contract moeten zien. Er is Zeer vonden, dat zit zeer goed in elkaar. Je kunt er immens over doen. Je kunt er ook immens over inzien. Waarom? Omdat er herboven effecten op zitten van boven de 100. Uh, dus 1% is alles kwijt voor het verdubbelen. Ja. Uh, en dat is dan nog een termijn van een paar maanden. Hè. Uh. En die zat ook niet onder Basel III, dan allemaal. <coughs> ze juist ingeperkt, dat ze dan niet ja, meer van. Kunt, je Kunt het misschien? Ah ja, niet zien. Maar u ja. kunt toch wel zien welk bedrag er dan is voorgeschreven naar dat. Niks? He? zou er dat zien. <coughs> ik weet niet, ik zou ervan uitgaan zou je dat. Ik zien we dat ook op een tijdelijke rekening. Als het ook op de rekening gekomen is, verdwijnt het nummer van de rekening. Het is maar niks te traceren. Uh, dat is, dat is een gigantisch probleem. En dan Als je dan kijkt welke economen hebben ingezien, daar verliezen daar we de controle over de crisis. We hebben dus altijd controle gehad, er zijn vijf grote crisis geweest. De eerste was de, de Long Depression van 1873 tot 1896. De tweede was de Great Depression, was van 1929 tot 1945. De derde was de Petroleumcrisis, van 1974 tot 1985 en 1988. De vierde was niet mondiaal, dat was de Japanse crisis. De Japanese Bubble Asset Crisis, van 1986 tot 2000. Ik heb een tabel. Voor ja, uh -huh. <coughs> wat, wat die grote crisis zijn er dan nooit crisis. Just. Maar die worden dan, dan niet tot uh, de reis ik heb het alleen over. Er staat een tabel bij mij 133, bij jullie zal dat 129, 130 zijn. Hmm. Kun we daar een taballetje met de vijf grote crisis Vier oorzaken. Mijn versie gaan maar tot pagina 100 130 Long Depression, Great Depression, Old Crisis, Japanese Crisis en Great Recession. 130. Ja. In ieder geval, er zijn dus vijf langdurige crisissen geweest. Hmm. Er zijn in de geschiedenis, de Rooghof. En eh, Carmen Reinhardt hebben dat berekend vanaf de 8e eeuw tot nu in 66 verschillende landen van de vijf continenten zijn er honderden crisissen geweest. De kleine crisis, die lossen zich vanzelf op, maar die langdurige crisissen die. Ja, om daar een oplossing te vinden, duurt zeer lang. Uh, de crisis die we nu hebben, die vorige vier crisissen, hebben alle vier wat een controle erover. Ja. We hebben nu controle verloren. Waarom? Omdat zo'n berg bankderivaten, waar je zoveel winst mee kunt maken, dat is niet meer te controleren. Men heeft, eh, is nog altijd bezig met de teksten van Basel 3, Men vindt niks om te controleren als iets niet in de balansen terecht komt. Hoe wil je nog controleren Dus de toezichthouders op het internationale verkeer zijn verdwenen. Een ander probleem is, vroeger hadden de Glass-Steagall Act van 1933, die onderscheid maakte tussen de spaarbanken en de investeringsbanken. De investeringsbanken die speculeerden met geld van rijke zomers, die goed wisten als er gespeculeerd wordt, als ze een inleg kunnen vliegen. De kleine man die zijn geld zat uh, op een spaarboekje, ja. maakt het wel een groot verschil uit of deze geld verliest, ja of nee? We hebben dus vanaf 88 dat we hem En eigenlijk vanaf de jaren 90 is de klas direct. Te we zien allemaal in, alle economen zien in, we zouden moeten terugkeren naar de klas direct. Dat is niet meer mogelijk. Dat is een totale onmogelijkheid. Tenminste, dat die onmogelijkheid er is, gekoppeld. De onmogelijkheid om nog de balans echt te controleren, dan zit je met een enorm oncontroleerbaar geworden economie. Er zijn dingen waarvan dat het, dat was vroeger allemaal onmogelijk, en toch is het niet mogelijk.